Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Arabische Liga begint vandaag aan een driedaagse topconferentie in Baghdad. Het is voor het eerst in meer dan twintig jaar dat de Liga in Irak bijeenkomt. De Sietische premier Al-Maliki hoopt dat hij kan laten zien dat zijn land weer redelijk normaal functioneert. Er zijn duizenden extra agenten en militairen opgedrommeld... en er is veel geld gestoken in het opknappen en extra beveiligen van Bagdad.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 Vanwege de opstanden in Noord-Afrika vluchten onder meer veel mensen weg uit Libië. Verder was er een uittocht uit landen met gewapende conflicten zoals Syrië en Ivoorkust. Volgens de UNHCR diende ruim 440.000 mensen een asielaanvraag in. Dat is het hoogste aantal sinds 2003. De meeste aanvragen werden gedaan in Europa.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 Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Dinsdag 27 maart, dat is het vandaag. Het is uh, 5 uur s ochtends. En de dag, nou ja, laten we gewoon zeggen, die is uh, nu weer officieel begonnen. En het wordt, het lijkt wel een cadeautje. Het wordt opnieuw, als het goed is, een mooie dag. Al zie ik dat de weerberichten nu ietsje minder voortuinlijk zijn. Maar het wordt wel weer gewoon 19 graden. Ik heb uh, dit weekend ontzettend veel buiten gezeten. Het is, uh, ik vind het heel fijn. En als je binnen zit, is dat misschien wat minder, wat minder fijn dat het buiten de zon schijnt. Ik weet niet wat u vandaag allemaal gaat doen. Het eerste half uur gaat u in ieder geval luisteren naar muziek als u nu in de auto zit bijvoorbeeld. Want uh, dat gaan wij voor u draaien. En daarna spreek ik met twee gasten in de rubriek Focus op de Wereld. Eentje uit Mongolië en eentje uit Thailand. Maar we beginnen met Smokey Robinson en Being With You. Dit is De Nacht met Renze Klamer.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 Ria Menna en ze zong niet alleen maar samen met Mats Langer het nummer Habits. Prachtig nummer, zo voor uh, vroeg op de ochtend. Ik zat net eventjes uh, een beetje door het nieuws te bladeren en uh, ik kan u vertellen dat de wereld staat op zijn kop. Want ik lees hier dat chocola dunner maakt en dat popcorn gezonder kan zijn dan groente en fruit. Dus uh, nou is dat het grote nieuws van vandaag dan valt het allemaal mee, maar toch vond ik het een beetje gek. Zoals alle vrouwen die luisteren. Die kunnen een, een hart erop halen. Want uh, je kunt gewoon chocola eten. Je wordt er niet uh, per se dikker van, blijkt uit een onderzoek. Waarbij ze duizend volwassenen en hun e-patronen hebben, gebestu hebben uh, gebestudeerd. En uh, popcorn is dus een gezonde snack. Met name dan, let op, met name die irritante velletjes die tussen je tanden blijven zitten. Die blijken namelijk allerlei nuttige vezels en polyfenolen te bevatten. Het is maar dat u het weet. We gaan nog even luisteren naar muziek. En om half zes, zoals ik al eerder zei, de brie Focus op de Wereld. Waarbij ik praat met twee uh, christelijke hulpverleners: eentje uit Mongolië en eentje uit Thailand. Twee Nederlanders dus, die zijn geëmigreerd om daar uh, ongetwijfeld goed werk te doen. En dat ga ik me zo meteen even bevragen: wat ze daar precies doen. We gaan luisteren naar I Want Some More van Colin Blundstone.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 Hij hoort bij mij. Had friends, oh, but they slipped away. And I've had fame, but it doesn't stay. And I've made fortunes, I spent them fast enough. They're gonna stand by me. They say, No one's gonna play this on the radio. What? I don't think I can't believe it. They said, Melancholy Blues were dead and gone. My baby grand It's been good to me Combi Billy Joel en Ray Charles met Baby Grand. Mooi, rustig nummer. En daarvoor hoorde u Acta en de Munnik met Je hoort bij mij. En dat is een, uh, een track die is afkomstig van hun uh, gloednieuwe album. Dat album heet Het Heerst. Heeft ook weer te maken met hun huidige theatervoorstelling, cabaretvoorstelling, die u uh, nog zeker kunt bekijken. En het bijzondere aan dit album is dat het is opgenomen. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar dat hebben ze gedaan. Ik denk dat ze het gewoon leuk vonden. In de Sun Studio in Memphis, Tennessee. En dat is, ja, dat is toch wel een beetje een begrip in de muziekwereld. Dat is de studio waar grootheden als Elvis Presley, natuurlijk Johnny Cash, BB King, U2... die hebben daar allemaal platen opgenomen. En in dit geval dus ook Agda en de Munich... Ik eh, ben benieuwd waarom. Misschien is het toch net eh, die sound. Eh, muzikanten kunnen daar soms heel, eh, heel uitgesproken in zijn. Dat een bepaalde studio toch weer net even een andere sound heeft dan, eh, dan de ander. Misschien hoort u het als luisteraar niet eens. Maar daar zijn ze zelf in ieder geval heel blij mee. En in dit geval dus acteindelijk ben ik Zometeen Hebben we de rubriek Focus op de wereld. Eh, daarmee spreek ik, eh, of daarin spreek ik. Met Hanneke van Dam die werkzaam is in eh, Mongolië. En Dick de Koning die werkzaam is in Bangkok in Thailand. Dat zometeen. Maar eerst nog wat muziek en wel het nummer Mysteries of the Kingdom. in de with you. we dreinen wel vaker. Het blijft een mooi nummer. Het is uh, dinsdag 27 maart half zes precies en uh, dat betekent dat we zijn toegekomen aan de rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Twee uh, christelijke hulpverleners uit het buitenland uh, vandaag. En de eerste, dat is Dick de Koning. Dick de Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Het is uh, in Bangkok, want daar ben je nu alweer, uh, geloof ik, half twaalf, hè? Half elf. Half elf. De zorgere tijd is net ingegaan bij jullie, hè? Oh ja, precies. Dus het is weer een uurtje ja. minder verschil. Ja. Oké. Okay. Maar ik begreep toen uh, vorige keer, want ik heb jou een keer eerder gesproken, dat bij jullie de, de meeste mensen al om een uur of vier hun bed uitgaan, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik, uh, ik... Wij niet hoor, maar de meeste mensen beginnen al 4, 5 uur uh, met hun dag. Ja. Ik ben dat nog steeds aan het verwerken, want ik kan daar niet, uh, niet zo goed bij. Ik ben niet zo'n ochtendmens. Nee. O o ik wij ook niet. Nee. <laughs> nee. Oké, okay, nou dan is het een hele schappelijke tijd dat wij je altijd bellen, want voor ons is het heel vroeg, maar jij bent dan al uh, prima uitgeslapen. Ja, zeker. Is het daar ook nog steeds uh, zo lekker warm als uh, toen? Want ik sprak jou begin januari de vorige keer in dit programma en het was daar geloof ik een graad of 25. Dat was heel lekker, maar op dit moment is het niet lekker. Het is 36 ongeveer. Man, 36 ja. graden. En dan vrij uh, echt vochtig warm. Dus het is uh, moeilijk uit te houden als je gewoon geen airconditioning hebt. En dat hebben jullie niet of wel? Nou, dat hebben we wel gelukkig okay. in, onze, in onze kantoren. Maar, uh, en op de slaapkamer gelukkig. Maar als je het niet hebt... Uh, Zoveel mensen hier, dan is het best pittig. En is dit dan ook nog het begin van de zomer, of wordt het niet, uh, niet veel warmer dan dit? Het wordt niet veel warmer dan dit. Maar zou men zegt dat het vanwege de overstromingen die er geweest zijn, dat het nog wel eens 42 zou kunnen worden in de april. Want april is de heetste maand. Oh, wow. heftig. En, ja. en, en is het dan, wat je zegt, is het dan echt zo vochtig warm? Is het een beetje vergelijkbaar zeg maar, met zo'n broeierige zomerdag in Nederland, maar dan nog keer twee? Ja, keer twee. Of drie, ja. <laughs> nou, dat klinkt niet echt aantrekkelijk. Nee, dat is het ook niet. Even over die, die overstromingen. Je zei er net wat over. Dat, dat weten de Nederlanders natuurlijk wel. Er zijn veel overstromingen geweest de laatste tijd in Thailand. En ik las in het nieuws ja. las ik dat, er, dat er een enorm geldbedrag tegenaan werd gesmeten... om het watermanagement beter op orde te krijgen. Heb je dat ook meegekregen? Ja. En, en... Uh, ja meegekregen, maar ik heb het nog niet gezien. Het moet nog gebeuren. Dus het ja. kan zijn dat er een heel, veel, heel veel geld aan de strijkstok blijft hangen, zoals dat men in Nederland dat noemt. Ja. Uh, uh, dat is best mogelijk. En uh, ja, men, ja, Er zijn nog geen duidelijke tekenen dat er echt iets gebeurt. Er is wel de dreiging, dat die, die dammen die nog vol water zitten, dat hebben ze nog niet voldoende laten aflopen. Mm -hmm. Dat het straks, als het regenseizoen begint in april, dat het dan uh, misschien toch nog weer een probleem zou kunnen worden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, want ik, ik lees hier concreet dat de premier, ik, ik, ik zal zijn naam maar niet uitspreken, want daar ik vast over. Ja. Dat, uh, Ying Luk is een voornaam in ieder geval. <laughs> die, die heeft... Ja, dat is, dat is haar voornaam. De mensen worden hier altijd bij de voornaam genoemd. En Zij, oh, ja? is, de, zij is de premier. Ja, ja oh. iedereen wordt hier bij de voornaam genoemd. Tweede oh. naam of achternaam is niet zo belangrijk. Oké, okay, en dat heeft ja. ook niks dan met autoriteiten maar te maken? Nee. Oh. Bijzonder. En vaak komt er dan een titel vooraan, zoals premier oh, ja. of uh, dominee of, of pastor of leraar, dat soort dingen. Maar ja, je wordt hier een... altijd met de voornaam aangesproken? Ja, ik zit net te denken, maar wij noemen bijvoorbeeld de koningin dan ook weer bij haar voornaam. Maar, ja, ja. maar niemand zegt hier premier Mark. Nee, dat is zo. Maar hier wel dus. Hè? Ja. Bijzonder. Maar goed, er staat hier, je... hier 8,6 ja. miljard euro gaat er geïnvesteerd worden om de herhaling van de grootschalige overstroming van vorig jaar te voorkomen. Maar als ik jou hoor, dan ik... zijn het vooral grote bedragen, maar zijn echt concrete plannen er nog niet? Moet nog zien gebeuren, ja. Oké. Okay. Uh, ruik ik daar enig cynisme? Of, uh... Ja, enig cynisme wel, ja. Dat en, klopt, en dat is dan uh, op basis heel van het blijft hier vaak hangen bij uh, bepaalde overheden en bij bepaalde mensen in, be in bepaalde posities. Dus het is nog best uh, spannend of dat wel echt gaat gebeuren. Oké, okay. het is wel uh, broodnodig, dus ze hebben er wel zelf ook baat bij om de bevolking tevreden te stellen? Ja. Denk ik. Zeker, ja. Maar vaak is het op het moment dat het nodig is, dan wordt er heel hard geroepen dat het echt nodig is en dat het moet gebeuren. Maar een paar maanden later is het alsof het allemaal vergeten is. Oké, okay. en is er dan niet Oudnieuw, nog een, ja. een, een druk van verkiezingen, of zouden wist eraan komen? Of, uh, is dat nee, op dit moment niet. Nee. Het nee. is wel het druk van een uh, oud premier, ik noem zijn naam ook niet, maar hij is de, broer, de oudere broer van de huidige premier. Ja. En uh, die man wil eigenlijk terugkomen in het land, om uh, verder uh, de regering op zich te nemen of om, om iets te herstellen. En hij heeft ook een grote aanhang bij... Uh, Heel aantal mensen op het platteland. Hij krijgt uh, heel veel aanhang van misschien of waarschijnlijk vanwege het feit dat hij ook een geldschieter is. Hij is, na hij is namelijk biljonair en hij uh, heeft heel veel mensen in het Noordoosten en in andere delen van het land geholpen financieel. Met relatief kleine bedragen, maar toch wel financieel geholpen. En daardoor hebben ze hoop dat hij, als hij terugkomt dat het land dan welvarend zal worden. Oké, okay, en dan zou hij dus in de verkiezingen op moeten nemen tegen zijn eigen zusje? Ja, nou, hij gaat niet in de verkiezingen. Uh, hij, is uh, hij wordt eigenlijk gezocht door Interpol, uh, nou niet door Interpol, maar door de Pfizer-politie. Oh. En uh, uh, omdat hij een aantal misdaden heeft begaan in zijn, zijn regio toen hij eerder aan de macht was. En, mm -hmm. Dus hij is nog steeds voortvluchtig, hij is in het buitenland. Hij komt uh, deze midden april komt hij naar Laos en ook naar Cambodja, de buurlanden. Om een bezoek te brengen, en dan komen ook veel van zijn aanhangers daar naartoe om hem te helpen. Om, of, om hem te zien en om hem zijn bemoedigende woorden te horen. Dus dat is een, uh, een bedreiging voor het land, voor het regime. Ik las vandaag ook in de krant dat, het, dat er wordt gesproken van een nog op handen zijnde mogelijke koep. Maar uh, door de regering wordt dat aan alle kanten, uh, zeg maar, uh, niet. Uh, niet gesteund. Die nee. zeggen van nee, er is niks aan de hand, er gebeurt niks, maar het zou best kunnen. Maar wat, wat een vreemde situatie doen we bijna een beetje denken aan, zeg maar, aan Daisy Bouders. Iemand die, die dan zeg maar, echt waarvan het bekend is dat hij verkeerde dingen heeft gedaan, die dan toch een groot deel van de steun, uh, of een groot deel van de bevolking steun ja. Uh, heeft. Zeg maar. Ja, dat is heel vreemd. Ja. En dan maakt het, hij, het nog eens extra lastig om, omdat het tegen zijn eigen zusjes is die dan nu de prim-, huidige premier is. Ja, dat is een, dat is een heel lastig pakket. Ja. Huh. Ja. Hij heeft zelf ook, uh, deze man heeft zelf ook een week geleden toegezegd dat hij de mensen van de rode ro red shirts, zoals ze hier heten, uh, de rode hemden, uh, uit de gevangenis wil helpen. door wasgeld door voor hen te betalen. Maar dat wordt niet gepikt door het rechtssysteem hier. Nee. Dat is dus verworpen. Oké, okay. nou, dat is dan ja. een soort kleine overwinning. Ja. Ja. ja. Dick, je bent, je bent vrij betrokken zo te horen bij het nieuws en de, en de politiek. Maar je houdt jezelf eigenlijk bezig met, met hele andere dingen. Ja. Kun, kun je deze even... Hulpverlening. Want, hulpverlening, ja. Want ja, wij, wij hebben uh, elkaar al eerder even gesproken. Maar misschien uh, denk ik een hoop luisteraars. Die nu luisteren, luisteren de toen niet. Ja. Precies. Ja, onze voornamelijk, voornaamste taak is hulpverlening. Dus we hebben een kantoor in Bangkok waar we mensen ontvangen die uh, counseling nodig hebben. Oftewel hulpverleningsgesprekken. En dat doen we dagelijks, uh, echtparen, maar ook individuen, mensen met psychologische problemen, emotionele problemen, die hulp nodig hebben. En die, uh, die bieden we hulp. En daar hebben een aantal mensen voor in dienst, uh, part-timers, die meehelpen. En mijn vrouw en ik, Johanna, en ik doen het uh, eigenlijk vol, voltijds. Okay. En daarnaast uh, organiseren we weekenden voor gehuwden. Uh, dat heet Marriage Encounter en dat is... Uh, Twee keer per jaar in dit land en twee keer per jaar in Bangkok zelf. Maar die, die organiseren we niet meer. Die hebben we overgedragen aan hen. Mm -hmm. En dus, uh, ja, da dat is ons hoofdwerk. En hebben jullie daar ook een, uh, hebben jullie een opleiding psychologie of coaching of iets gedaan? Uh... Ja, mijn vrouw heeft een volledige opleiding counseling gedaan. She heeft twee masters degrees erin. Ik heb zelf een opleiding pastoraat en counseling aan uh, vervuld. Dus ja, we hebben een opleiding in die richting. Oké. Okay. En jullie zitten er ja. al een behoorlijke tijd, hè, als ik me niet vergis. Ja, uh, bijna twintig jaar. Twintig ja. jaar? Ja. Ik, ben, ik ben niet veel ouder dan dat, hè, Dick. Nou, <laughs> oh, oké. Okay. Dat is echt een ja. hele lange periode. Dat lijkt lang, ja. Het is niet zo lang, hoor. Als je terugkijkt, dan is het wel lang, maar het gaat zo voorbij. Want de gemiddelde zendingsperiode is volgens mij een jaar of zeven. Ja, de, de, ik heb net gehoord dat de gemiddelde periode voor de meeste zendelingen... Uh, nu op ongeveer twee termijnen ligt, dus t, maximaal tien jaar. Oké, okay. jullie zitten al ja, over het duur. we hebben twee keer zoveel gedaan. En we hopen nog tien jaar erbij te doen tot onze uh, pensioen. Tien, Echt waar? Tien of elf jaar. Ja. En, en waarom is het, zeg maar, hè? Want uh, uh, wat ik wel eens hoor van mensen... die zeggen dan op een gegeven moment, nou, wij hebben hier iets opgezet... Uh, dat, dat, hebben, dat kunnen we nu overdragen bijvoorbeeld aan de lokale bevolking voor een gedeelte... En wij gaan weer op zoek naar nieuwe roeping. Waarom is het bij jullie zo dat je echt ervoor kiest om daar zo'n lange tijd te blijven? Uh, we zijn bezig met overdragen, maar er blijft genoeg werk. Er is, uh, er is maar 1% van de bevolking hier christen. En uh, dat is heel weinig. Dus er blijft nog ontzettend veel werk liggen ja. om mensen te helpen. Uh, en, en dit werk is, is niet zo, wordt niet zo veelvuldig gedaan. Wel in de kerken, maar, maar niet zo professioneel. En mensen weten niet altijd wat ze moeten met moeilijke gevallen, om het zo maar even te noemen. En uh, ja, die komen dan vaak bij ons terecht. Maar zijn dat niet twee uh, verschillende is... doelen, die coaching en, en evangelisatie? Uh, ja, evangelisatie doen wij niet uh, in principe. Uh, voor ons is het, even, is het uh, werk meer mensen helpen die problemen hebben. Dat uh, is, is meer dan coaching, dat is counseling. Mm -hmm. Maar uh, uh, voor in de kerken uh, is het vaak pastorale hulpverlening die, die men probeert te doen. Maar dat is niet altijd voldoende. Nee. Als je maar... bijvoorbeeld zware problemen hebt, dan, uh, dan is dat niet voldoende. Nee, ik snap het, maar ik, zei het omdat ik, ik net waarom blijf je? En zei je nog maar 1% van de bevolking is christelijk. Ja, nou inderdaad, dat is ook een reden. Uh, bedoel, en, en dus is er genoeg werk, uh, niet alleen op het gebied van counseling, maar, maar op, op het uh, hele brede terrein van zending is nog heel veel te doen. En, en zetten jullie ook in aan die kant, of, of zijn dat meer anderen die daar uh, met die taak bezig zijn? Dat zijn anderen, gaan. onze collega's binnen de zending, die, die dat doen. Die doen aan gemeentestichting en uh, leiders opleiden. Ja, en, en voor mensen die, die nog nooit in Thailand zijn geweest of daar niet zo'n beeld bij hebben, kun je eens even een korte, uh, in, in een minuutje, een beeld schetsen van hoe dat land een beetje uh, ja, in elkaar ja, zit, het hoe het ligt, leven daar is? Het ligt tussen Burma en Cambodja. En aan de noordkant heb je Laos, en daarboven heb je China. Mm -hmm. En aan de zuidkant heb je Maleisië en Singapore. En het is 14 keer zo groot als Nederland. En hoeveel inwoners? En het heeft uh, 67 is het 65 miljoen uh, inwoners. Sorry. Wow. 65 miljoen inwoners. Uh, waarvan de grootste hap in Bangkok woont. Of 15, ja, bijna zeg maar 10 tot 15 miljoen in Bangkok. Ja. En waarom zijn jullie juist naar die plaats gegaan in plaats van uh, al die andere plaatsen waar ook uh, mooie dingen uh, kunnen gebeuren? Uh, omdat hier de behoefte het grootste is. Uh, er zijn zoveel mensen en dus er is veel behoefte. En uh, als je op het platteland zit, dan is er ook wel behoefte, maar veel minder. En hoe, hoe zit dat dan met die behoefte? Want, want jullie doen dan met name counseling. Is, is, zijn die mensen daar niet, zeg maar? Is die beroepsgroep daar ondervertegenwoordigd? of hebben mensen het geld er niet voor? Um... De, de, de counseling bestaat nog niet op het platteland, hoegenaamd niet. Behalve in de steden enigszins, maar dan is het meer van, vanuit de kerken. Mm -hmm. uh, in de grote stad zoals Bangkok, die echt een wereldstad is, is het echt nodig. Niet alleen voor Thaise mensen, maar ook voor buitenlanders die hier tijdelijk komen wonen en werken. Yeah. Dus de, de helft van onze cliëntele is uh, buitenlanders en de andere helft zijn Thaise mensen. Oké. Okay. Dus de, ja, de behoefte in de grote stad is veel groter. En op het platteland kun je genoeg doen. Maar uh, hier is het echt, uh, voorziet het in een grote behoefte. Want kun, kun jij eens een voorbeeld noemen van een, een, een stel of een persoon wat dan bij jullie komt? Wat, wat voor problemen nemen zij dan mee? Uh, ja, een voorbeeldje. Op dit moment uh, counselt mijn, mijn vrouw uh, iemand die... Uh, een Thais uh, vrouw die aan Amerika gewoond heeft voor haar opleiding met haar gezin en is nu teruggekeerd naar Thailand. En een van de kinderen uh, wil niet, eigenlijk wilde niet terug naar Thailand en past helemaal niet hier. En, en heeft uh, aanpassingsproblemen, leerproblemen en dergelijke. Dus die, uh, die mensen ja, zijn naar ons toegekomen om hulp te krijgen. Want de zoon had uh, zelfs neiging tot uh, zelfmoord en... Uh, dus ja, zware problemen in het gezin en daar zijn ze nu mee in gesprek. Oké, okay. e en wat is Kom dan iets wat jullie, die, wat jullie zo iemand mee kunnen geven of is dat het, het, te ingewikkeld om even snel uit te leggen op de radio? Uh, wat we zo iemand mee kunnen geven is persoonlijke aandacht voor, voor het kind. Uh, dus uh, persoonlijke gesprekken met het kind en kijken, het is een tiener in dit geval, uh, dus kijken we hoe we zo'n persoon hulp kunnen bieden. Mm -hmm. uh, emotionele steun en waardoor ze wel verder durven te gaan in het leven en uh, de draad weer oppakken, ja. maar ook uh, steun aan de ouders en kijken of misschien het probleem tussen de ouders ligt dat zou ook best kunnen, heel ja. vaak worden het probleem op het kind geprojecteerd uh, ook in deze maatschappij is dat heel sterk zo en, maar eigenlijk is het probleem vaak tussen de ouders okay. en uh, dat wordt afgewikkeld op een van de kinderen en die zitten met de brokken of met de gevolgen ervan en dat wil niet zeggen dat het allemaal uh, zo, zo gaat, maar in enkele aantal gevallen is het zo dat uh, het geprojecteerd wordt op de kinderen. Maar eigenlijk het probleem is tussen de, de, de vader en de moeder. Het ja, echtpaar. Begrijp ik. Even een hele andere vraag. Ja. Uh, zijn jullie uh, ondertussen al bijna geen Nederlanders meer of voel je nog helemaal Nederlander in Thailand? Nou, we zijn denk ik meer half Aziat geworden. Uh, want we eten meestal, meestal Aziatisch en we denken en, uh, en spreken meer dan uh, denk ik meer meer aziatisch dan dat we nederlander zijn okay. je kunt hier niet uh, recht voor zijn raad zijn je moet altijd uh, around the bush oftewel met ah, ja. een bochtje of je, hoe je dat maar noemt je moet ja. hier uh, indirect uh, heel veel aanpakken dat doen we niet in alle gevallen maar ja we zijn gemengd denk ik ja, ja. Nou, je nederlands is nog helemaal uh, perfect in orde na twintig jaar ja, dat lukt wel. <laughs> Complimenten daarvoor. En dank even voor het inkijkje in, uh, in jullie leven daar. Ja, graag gedaan. En ook in uh, je blik op de actualiteit. En veel succes met jullie werk. En uh, ik spreek jou vast nog een keer in dit programma. Dank je wel. Oké, okay, fijne dag. dag. Doeg. Dat was uh, Dick De Koning uit, uh, uit uh, Bangkok in Thailand. Werkt daar voor de, voor de. En namens de Zoa. En meer informatie over dat werk kun je vinden op dik-johanna-dekoning.org. Ik heb ook aan de lijn Hanneke van Dam uit uh, uh, Mongolië. Of tenminste, daar is hij werkzaam. Hanneke, goeie... Ja, wat is er bij jou? Morgenmiddag? Ja, eind van de ochtend. Eind van de ochtend. Oké, okay, een beetje vergelijkbaar. Ja. ja. Oké. Okay. Jij, uh, we... jij bent pas net weer terug in Mongolië, begreep ik. Je bent een tijdje in Nederland geweest. Ja, ja ik ben een uh, maand uh, op reis geweest onderweg. Ja. En waarvoor, uh, waarvoor was die reis precies? Ik ben bij Ja, avond ja. Oké. En wat heb je precies gedaan in Nederland? Uh, ik was uh, onder andere in Nederland. In Nederland um, kwam mijn boek uit. Ik heb de afgelopen 2,5 jaar steeds weer bij, als ik tijd had, niet non-stop, maar gewerkt aan een boek... Gewoon waarin het hele verhaal, hoe ben ik hier terechtgekomen en wat is er allemaal gebeurd, dus um, opgeschreven is. En dat boek is uh, tot mijn grote vreugde dus, <laughs> klaar en uit. Ja. En dat is um, uitgegeven en ook in verband met uh, de publicatie moest ja. ik uh, in Nederland zijn. Ja. Oké, okay. want jij bent in 2000, uh, in 2000 ben je naar uh, Mongolië gegaan met, ja. een, uh, met ja. een vrij concrete roeping, zo kon ik lezen in uh, of eigenlijk ook zien, hè? want je bent in ons programma... Door de Wereld geweest op zaterdag. En er stond ook een interview ja. met jou in ons Omroepblad, de Visie. En, en ja. even, even een vraagje wat bij me opkomt. Want ik, ik las daar, zeg maar, dat jij... Nou ja, wat was je aan het doen aan het stofzuigen... Eh, toen je opeens een idee kreeg... Ik, ik moet ergens heen en je kreeg het woord in Mongolia eh, in je hoofd. Ja. Toch? Ja, ja inderdaad. Ik, ik, vind heel, ik vind het altijd zo bijzonder als mensen dat zeggen... maar ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik geloof het hoor. Maar ik vind het echt heel bijzonder. En, en nog bijzonderder vind ik... Dat jij dan, daar stond in het interview, in de visie stond... jij vroeg toen om een radicaal teken. En toen kreeg je een ja. brief uit Mongolië. Ja, dat ah. is verder... Ik heb een aantal malen echt gezegd... God, u moet me wel helpen. Want dit is zo'n buitengewone en vreemde stad voor mij. En ik wil echt doen wat u zegt. Ja. Maar wilt u me alstublieft helpen? En dit was nadat ik al um, een keer op reis was geweest... in 96, in 95 kwam... ...deze impuls van uh, gaan naar Mongolië... ...en toen ben ik een maand geweest... ...en dat heeft me heel erg geraakt... ...maar ja, ik kwam terug en dan pakte het... ...normale leven je weer, weet je wel... ...je gaat ja, ja. in je werk, je krijgt een promotie... ...en je denkt, nou ja, misschien was het ook gewoon goed voor een maand... Ja. ...en toen uh, hoorde ik een preek over Abraham... ...die gewoon gegaan was... ...en dan uh, had ik weer het gevoel van... ...nee, dit is niet oké okay voor mij, ik moet gaan... ...en toen zei ik, God, als u dat echt wil, dan wil ik... Een uh, brief uit Mongolië deze week. Nou, ik had in geen maanden wat gehoord. Yeah. En ik had zelfs gezegd van... ik wil graag dat deze en deze en deze... Uh, onderwerpen in de brief besproken worden. Nou, de volgende dag lag de brief in de bus. Mm. En ik denk niet dat je bij alles... steeds zo... Uh, nee, <laughs> dat, <moet je> <laughs> dat, zou, dat zou perfect dat zijn. Kent... Ja, mensen hebben soms gezegd... oh, wat een geloof heb je. Ik denk nou, juist omdat mijn geloof... niet zo stevig was, heb ik echt gezegd... God. Alsjeblieft, zeg, geef me dit teken dat het... En dat heeft hij gedaan. Dus ja. ik denk, God kent echt je hart. Hij wist dat ik ook serieus van plan was om hierop in te gaan. Maar ja, dat ik ook wist van, nee, dat kost me gewoon alles. Hè. Ja. Even naar Mongolië verhuizen, het, het houdt in dat je gewoon de scheep achter je moet verbranden. Ja. Dus daarom had ik dat ook nodig en ik heb het gekregen. Ja, want je, je, je hebt alles opgegeven in Nederland en bent daarheen gegaan. Nou, toch nou uh, niet echt een heel erg rijk land... En toch is de titel van jouw boek over de afgelopen twaalf jaar... is Alles opgeven en rijk worden. Ja, absoluut. Maar als ik terugkom, dan denk ik van... Ik, ik las net vanmorgen weer in, uh, in Matthäus... waar staat er is niemand die huis, uh, familie, um, wat dan ook uh, akkers, grond of wat dan ook opgeeft... zonder dat hij het uh, veelvoudig terugkrijgt als je het voor god doet. En ik ben niet gegaan met die idee van nou, ik moet... Uh, wat krijg je er voor terug? Maar ik moet eerlijk zeggen, weet je wel, een appartement laat je los. Ook familierelaties en gelukkig zijn die relaties ook gebleven. Ja. Maar uh, je weet niet hoe dat gaat, hè. Op het moment dat je het loslaat, voelt het alleen maar als loslaten. Want ben je dan in je, je eentje daarheen gegaan? Het, meerdere huizen... Sorry? Ben jij in je eentje daarheen gegaan toen? Ja, ik ging uh, alleen. Dat vond ik dus ook heel eng. Bizar. Ik had altijd verkondigd van, nou ja, dat zou ik dus nooit doen zonder gezin daarheen. Maar... Uh, toen wist ik, ik, ik, ik had geen gezin en ik ben gegaan en ik heb er ook nooit spijt van gehad. En ik denk, het interessante is dat ik gewoon hier zoveel relaties, diepe relaties met mensen heb, dat ik denk, ja, dat is werkelijk. Mijn familie heeft zich zeer uitgebreid. Ja. Weet je wel, je geeft je huis op. We hebben letterlijk meerdere huizen gekregen sinds we hier zijn. Zo. So. Weet je wel, dus ik denk zoveel dingen die je losgelaten hebt, die heb ik meervoudig teruggekregen toen ik hier was. Ging er ook wel eens wat mis? Wat zeg je? Ging er ook wel eens wat mis? <laughs> het, het lijkt zo'n uh, zo perfect story. Ja. ja, nee, dit verhaal, dat klopt allemaal, wat ik gezegd heb, dat is geweldig. En ik denk natuurlijk in dat proces gaan er uh, regelmatig dingen mis. Of. Uh, ja, gewoon dingen die gebeuren die uh, moeilijk zijn. Ik denk, denk dat is gewoon in het leven ja. zo, hè? Of mensen die misschien, uh, ja, dat dus je denkt je wordt bestolen door mensen. Of bij ons Wat het ergste was, is dat een keer een van onze huizen, een kinderhuis, dat is afgebrand. En er zijn gelukkig geen kinderen verbrand, uh, maar wel een van mijn teamleden. Weet je wel, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen. Dat hebben we ook meegemaakt. Dus het was niet alleen maar een soort uh, roze wolkenverhaal. Nee. Maar het is absoluut goed geweest. Ja, en dat is ook wel... Zijn ja, alle tegenslagen, ja. Precies, en jij focust ook wel op het goede. Maar, maar wat is dan precies wat jij, wat jij de afgelopen twaalf jaar hebt gedaan in Mongolië? Kun je dat eens dus kort uitleggen? Ja, dat uh, heeft meer met fase te maken. Hè. Ik merk, ik ben toch wel een, een pionier. Dus ik kwam in een situatie, we hebben... De eerste jaren vooral veel geëvangeliseerd en ook hele praktische hulp geboden aan uh, arme gezinnen. En dat had vaak met gewoon uh, uitdelen van hulpgoederen, eten en zo. En op een gegeven moment toen we een beetje meer ingewerkt waren en die fase, we hebben die fase afgesloten en gezegd dan ga je meer werken met training. Dus met uh, mensen die tot geloof gekomen zijn, trainer, discipleschapstraining, leiderschapstraining en degene... Gewoon um, hulptrojecten die meer op een andere manier plaatsvinden. Zo, bijvoorbeeld het starten van werkprojecten. Dat mensen zelf geld kunnen verdienen. Dat je mensen dingen leert waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen die nodig zijn als je langere termijn werkt. Op korte termijn kun je dat vaak niet doen, maar uh, op lange termijn wel. Dus nee. mijn werk is in die zin ook veranderd. Steeds meer van eerst degene die korte termijn hulp biedt. En veel zelf doet, en nu dat ze veel meer lange termijn projecten en ik veel meer als begeleider uh, ben, en inmiddels andere lokale leiders maar, begeleid. Ja, maar je hebt het dan over leiderschapstraining, Wordt wat misschien veel mensen niet kennen. Maar, maar in ieder geval, daarvoor nee, dat... moet je dan ook christen zijn. Want het, het is niet bepaald echt de heersende godsdienst daar. En in Nederland zitten mensen nou niet echt vaak op te wachten op evangelisatie. Zijn mensen daar zo ontvankelijk nee. voor in Mongolië? Die waren zeer ontvankelijk. En uh, natuurlijk is dat per persoon verschillend. Maar dat was vooral toen we hier in het begin kwamen, was het totaal bijbel, Jezus, alles totaal onbekend. En daar kwamen mensen, nou die lieten ons niet met rust, die, zei, die kwamen er gewoon de hele nacht hadden ze gelopen van het platteland. Van ja, wij hebben gehoord dat jullie nieuws hebben over een god... En we willen dat graag horen, dus dat was voor mij als Nederlander ook ja. ongekend. Hè? Want het Nederlands uh, is dat vaak anders. Dat wil ik wel eens meemaken hier. En, uh, ja, en, middel... en er waren natuurlijk ook mensen die zeggen, nou ja, dat is een buitenlandse religie, van dat kan niet. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk in het algemeen mensen heel erg geraakt. En vooral het feit dat je spreekt over een levende god, dus niet over een soort beeld. En ook dat het geen geld kost is dus niet zoals het boeddhisme, daar kost alles geld. Hè? Je kunt echt, denk niet dat je iemand voor niks voor je laat bidden. Dat bestaat niet. Nee. Dus dat was voor hen heel apart om mee te maken. Snap ik ja. En, en nu je al die trainingen geeft en, en je hebt zoveel daar gezet... is er dan ook al sprake van dat je dingen gaat overdragen? Of, of wil je er echt nog een lange tijd ja, zelf op blijven? Absoluut. Ja. En dat is ook zo, hè, want dat is vanaf het begin eigenlijk het doel dat ik denk van, ja, je bent uiteindelijk daar om jezelf gaandeweg overbodig te maken en mensen zelf meer in het zadel te helpen. Ja. En dat is dus nu, vind ik, ook een hele leuke fase waar je veel meer coachend bezig bent en mensen, bijvoorbeeld één man hier uit ons team, die zelf een uh, verleden als alcoholist en uh, enorm gewelddadig uh, ja, zo'n soort leven heeft geleid en nu... Uh, zelf, hij is al jaren vrij van alcohol, zijn gezin is hersteld en hij gaat dus heel graag in gevangenissen werken. Hij doet die praktische projecten en ook uh, vertelt hij over uh, hoe Gods liefde zijn leven heeft veranderd. Maar gewoon die combinatie van praktijk en je geloof, dat spreekt me heel erg aan. Ja. En te zien hoe zij dat kunnen. Want ik denk ja, als daar iemand staat die er zelf uitkomt, dat heeft nog een andere waarde dan wanneer ik het zou vertellen. Ja. Precies. Dus ik ben meer zo bezig om die mensen gewoon ja, te coachen, zeg maar, in wat ze doen. Maar wanneer is het dan voor jou het moment om daar weg te gaan? Krijg je er ook een brief voor? <laughs> dat... <laughs> nou, um, ja, ik nou, niet zo. Uh, ik heb geen brief gehad, maar ik zie wel dat ik zelfs als we in, het, uh, in de loop van het jaar je uh, ga afbouwen. Ja. En dat is eigenlijk, dat hield me al. Um, ruim een jaar bezig, dat ik echt merkte hé, hey, dit team, dat loopt heel goed en ik heb het gevoel, er komt weer wat nieuws. Want op een gegeven moment als een pionier, als je te lang daarop zit, dan kun je zelfs een soort belemmering worden. En dan is het goed dat je naar een volgende fase gaat en dan uh, verder gaat. Ja, snap ik. Dus, um, hey, en, en een, ja, dat zit er wel aan te komen. Een mooie, mongoleze man. Is, zit dat er niet in? <laughs> Nee, dat is een vraag die heel veel uh, mensen stellen. Ja. Uh, nee. Gewoon nee, punt. Geen Mongolse man, een Engelse man, om eerlijk te zijn. Oh, dus er is ik ga wel een man. Met een Engelse man. Ah, ja. oh, oké. Okay. En uh, we hebben plannen om in Nepal dergelijke dingen verder te gaan doen, want daar is hij al mee bezig. Ah, oh, oké. Okay. En nu ga ik wel, het is echt een soort. Uh, privé uh, columnachtig, hè, wat het wordt. Ja, bijna wel, <laughs> ja. Maar dat is dus, uh, terwijl ik al langer wist van, nou, mijn, mijn uh, tijd hier gaat aflopen en ook bezig was van, nou, wat zou de volgende plek zijn, ja. zijn dingen ook uh, meer duidelijk geworden. Okay. Maar het ziet er dus naar uit dat ik dan uh, voor een bepaald tijd in Engeland en dan van daaruit uh, projecten begeleid. Oké, okay. spannend. Dus het verhaal gaat verder, ja, spannend. Mocht de, de locatie mocht... veranderd, de roeping niet. Nee, precies. Hey, mochten mensen nou wat meer willen weten over jou of over bijvoorbeeld het boek, kunnen ze dat ergens vinden op het internet? Ja, dat kan. Um, ik geloof dat het, het in een christelijke boekhandel is. Ik hoorde bij bol.nl of zo, je, daar kun je dat gewoon Dat heet... Uh, ja, dat heet alles opgeven en rijk worden. Ja. En... Um, je kunt ook uh, om de website van Eyes and Hands, dat is de organisatie in Nederland opgezet die ons werk ondersteunt, ja. en die geeft ook informatie over uh, onder andere het boek en okay. ook de projecten die we doen. Eyes, Eyes and, and Hands.nl, hands, ogen en handen gewoon aan elkaar ja. en dan punt uh, nl okay. en die uh, daar kan men ook terecht voor informatie. Oké, okay. Hanneke ontzettend bedankt voor uh, voor even het kijken bij je uh, in jouw werk en uh, in jouw eigen leven. En uh, wellicht ja. tot spreek nog een keer. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Prettige dag, hè? Dankjewel, jij ja ook. Ja, en uw luisteraars ook allemaal een prettige dag gewenst. Dit was Dit is de Nacht. U kunt zometeen luisteren naar het uitgebreide Radio 1 Journaal. Fijne dag.